De Franse president Hollande heeft in verband met de acties van Franse militairen in Mali opdracht gegeven om extra veiligheidsmaatregelen te nemen rond openbare gebouwen en in het openbaar vervoer. Hollande wil voorkomen dat terroristen een aanslag plegen als vergelding voor de Franse operaties in Afrika. En het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af naar Mali te reizen. Nederlanders die al in Mali zijn, krijgen het advies de politieke ontwikkelingen daar goed te volgen en zich te melden bij de ambassade. Reizen na zonsondergang wordt afgeraden. Na het schietdrama in Alphen aan de Rijn hebben in totaal 37 mensen hun wapens moeten inleveren vanwege psychische problemen. Dat meldt RTL Nieuws, dat de cijfers hierover heeft opgevraagd.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 Een dronken vrachtwagenchauffeur uit Litouwen heeft een boete van 65 euro gekregen... omdat hij een huis in Vechel was binnengedrongen en daar in diepe slaap was gevallen. De verontruste bewoner ontdekte hem vanmorgen vroeg en belde de politie. Agenten maakten de man wakker. Op het bureau vertelde hij dat hij van plan was geweest bij een vriend te gaan slapen... maar het adres kwijt was geraakt en in beschonken toestand een verkeerd huis was ingelopen. De man kreeg een bekeuring voor huisvredebreuk. Het weer vannacht alleen in het zuiden bewolkt en een kleine kans op wat sneeuw. In de rest van het land vrij helder. Het vriest licht, min 2 aan zee tot min 6 in het oosten van het land. Morgen in het noorden en midden zonnig, in het zuiden later in de middag ook wat zon. Minder maximum temperatuur morgen rond het vriespunt. Na het weekend koud winterweer, met vooral in het zuiden soms ook wat sneeuw. Dit was het NOS Journaal.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het Vriespunt. Binnen zit Max van Bezel. Mijn kritiek op het rapport van het Centraal Planbureau. Ik ben kettingroker. Ik drink als een tempelier. Ik beweeg veel te weinig. Ik eet veel te veel. En toch ben ik echt niet laag opgeleid. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Waar gaat Politiek Den Haag het, het komend jaar over hebben? De Europese crisis natuurlijk en de bezuinigingen. Maar zullen ze het ook hebben over de solidariteit tussen rijken en armen? En de solidariteit tussen ouderen en jongeren die allemaal in het geding zijn? Ik praat straks met de fractieleiders Siban Buma van het CDA... en Alexander Pechtold van D66. En met jong aanstormend talent van NRC Handelsblad Thijs Niemandsverdriet... In Frankrijk hebben ze heel andere zorgen. De militaire interventie in Mali, de dreiging met terreuraanslagen... en het homohuwelijk dat president Hollande wil invoeren... tegen de katholieke kerk in. Gaan we allemaal aandacht aan besteden. De muziek is vanavond uitgekozen door... hij is 70, hij is net weer vader geworden... hij staat 53 jaar op de planken... en morgen geeft hij een jubileumconcert in Carré. Rob de Nijs. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 12 januari. Voor de tweede opeenvolgende dag heeft de Franse luchtmacht aanvallen uitgevoerd op Mali. Daarbij zouden honderd islamitische opstandelingen zijn gedood. De Franse minister van Defensie herhaalde vandaag dat als Mali verandert in een islamitische staat, dat ook een gevaar vormt voor Europa. C'est la de la région, de la France, de l'Europe qui est en jeu. Frankrijk zegt dat de militaire acties vallen binnen het kader van de VN-resolutie. Secretaris-generaal Ban Ki Moon zegt dat strikt in de gaten te zullen houden. And I hope that French military deployment will be consistent with the spirit of Security Council Resolution 2085. Tijdens een andere missie waren de Fransen minder succesvol. Toen commando's probeerden een gijzelaar in Somalië te bevrijden, ging het mis. Het verzet was fel. Eén militair kwam om het leven. Volgens de minister van Defensie was het een risico risicovolle missie. De mission extreem dangereus, die met in peril la vie de Bij de noorderburen van de Fransen ligt het Koninklijk Huis onder vuur. Koningin Fabiola moet een derde van haar toelagen inleveren, omdat ze haar erfenis in een stichting had ondergebracht, waardoor er geen belasting over betaald hoefde te worden. Het is de regering menens met de beslissing om de dotatie van koningin Fabiola te verminderen. De koningin verliest nog dit jaar 500.000 euro. En dat gaat de koningin Weduwe voelen, verwachten Belgische royalty watchers. Vermoedelijk kan ze haar hofhouding niet meer betalen... Maar de grootste hap uit het budget zijn personeelskosten, 950.000 euro per jaar. Dus als ze nu 500.000 euro verliest, betekent dat op zijn minst dat ze een, een aantal van die personeelsteden uh -huh. zal moeten ontslaan of uit haar eigen zak betalen. En dan RTL Nieuws die op zaterdag altijd met eigen onthullingen komen. RTL Nieuws onderzocht vandaag het aantal wapenvergunningen dat is ingetrokken na het schietdrama in Alphen aan de Rijn. En wat blijkt? Er zijn nog steeds mensen met psychische problemen die legaal over een wapen beschikken. De politie trok 377 vergunningen in, meestal omdat aan technische voorschriften niet was voldaan. Maar in 37 gevallen werd er getwijfeld aan de geestelijke gesteldheid van de vergunninghouder. Een paar voorbeelden. Zoals de eenling, een student met maar liefst twee geweren en drie handvuurwapens. Of de alcoholist, een drankzuchtige Rotterdammer met twee handvuurwapens die zijn vrouw bedreigt. En zojuist is tijdens Noorderslag de popprijs 2013 uitgereikt. En de winner is... De Popprijs 2012 gaat naar. Raccoon. Ik ben te lang. En every day I miss you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En de muziek, zoals gezegd, is vanavond uitgekozen door Rob De Nijs. 70 geworden, 53 jaar podiumbeest. Dag Rob, dag meneer De Nijs. Uh, goedenavond, uh, Max. Zeg maar Rob. Heeft u, heeft u, he, heb je dus zelf de keus gemaakt voor de artiesten die morgen optreden? Uh, ja, dat heb ik inderdaad zelf gedaan. Uh, dat leek me wel het beste. <laughs> Voordat ik onaangenaam verrast zou worden. Want een beetje een freak. Uh, nou, dat mag je wel zeggen, ja. Het is toch een hele. Ja, toch wel een belangrijke middag. Ook, ook naar buiten toe. En ik wil toch ook een beetje laten zien wat uh, voor mij belangrijke mensen zijn. Dus uh, ja, voor zover ze konden komen... Uh, uh, zijn dat mensen die, uh, die, uh, die, uh, die ik graag zie en hoor. En wat is de rode draad erin? In de nits, spinvis, young rot? Nou, toch een beetje... Uh, laten we het zo zeggen. Het is uh, de nits is verleden tijd. Niet dat zij verleden tijd zijn, maar uh, Henk Hofstede die heeft mij uh, uh, ooit toevertrouwd dat het allereerste singeltje wat hij kocht, dat was uh, Trace. En uh, Trace is een liedje, ja ik geloof dat het mijn vierde of vijfde singeltje was in uh, 64 of zo. En ja, dat op, op zichzelf vond ik dat al heel bijzonder. En het, het was ook zo dat hij als 11 als of 12jarig jongetje op een fiets uh, klom. Uh, en, en niet om te gaan fietsen, maar om net boven, boven, boven te komen. En dat ze konden zien waar wij... Lars en ik repeteerden. En, hij was een uh, echte ja, fan, op hij op Dat kosteide. vond ik natuurlijk ontzettend leuk om te horen. Omdat zij dat we later toch nou, redelijk wat andere kanten uit zijn gekomen. Maar, en de andere dus, spinvis en Jan Rot, waren dat ook Rob de nice fans van het eerste uur? Jan Rot is dat naar na mij, hij mij heeft uh, toevertrouwd. En ik uh, geloof er maar op zijn uh, blauwe ogen. En hij heeft dus uh, met name voor het album de chansons uh, behoorlijk wat... Uh, bewerkingen gemaakt op, uh, op originelen. En dat, ja, dat doet hij, vind ik, persoonlijk erg goed. Wat ga je uit je eigen repertoire zingen? En je mag Ritme van de Regen en Malle Babbe niet noemen. Ja, haha! Uh, dat is even denken. Ja, nou laten we iets van, uh, van nu kiezen. Uh, bijvoorbeeld uh, van mijn laatste album Eindelijk Vrij is dat uh, het enige geluid. vind ik persoonlijk een erg mooi liedje.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 De tv en de telefoon, alles staat hieruit. Een man die zacht een liedje zingt, dat is het enige geluid.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 gas het enige geluid Mijn engel ligt boven te slapen Dat is er toch maar mooi ook van gekomen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 een liedje zingt, dat is het enige geluid. Rob de Nijs, voor wie morgen een groot jubileumconcert wordt georganiseerd in Carré in Amsterdam. Straks hoort u meer over zijn muzikale voorkeuren. En dan breidt de brandhaard Mali zich snel uit. Hoe valt het in Frankrijk, nu er ook verhoogde waakzaamheid is... in verband met terreurdreiging? Ron Linker, in Parijs is het al tot de Fransen doorgedrongen... dat ze in oorlog zijn in Afrika, Ron? Ja, uiteraard, Max. Het is hier volop in het nieuws. De opening van alle kranten, van alle journaals, op de radiotelevisie. Dus het zal zeker wel zijn doorgedrongen dat het land begonnen is aan een interventie in Afrika. Het is ook zeker niet voor het eerst dat Frankrijk militair ingrijpt in die regio. Het is wel de eerste keer dat het gebeurt onder president Hollande. Voor hem is het letterlijk een vuurproef. De man die, die hoopte dat hij vorig jaar de Franse militairen versneld kon terughalen uit Afghanistan... moet nu dus extra militairen naar Afrika sturen. Er is een verhoogde staat van paraatheid afgelast... in de loop van vandaag in verband met een terreurdreiging. Wat weten ze wat wij niet weten? Nou, Max, je moet het vooral zien als een voorzorgsmaatregel. Er is geen concrete en directe dreiging op dit moment dat er een aanslag komt. Maar zoals je weet gaan die terreuralarmen altijd in kleurcodes. Hè? Waarbij rood natuurlijk extra risico betekent. Nou, Frankrijk zit al sinds 2005, sinds de aanslag in Londen, in terreuralarm rood. Vanavond zijn ze dus overgegaan naar donkerrood. Dat betekent het bewaken van publieke gebouwen, openbaar vervoer. Er is nog maar één fase hoger, dat is ja, scharlakenrood. Dat wordt alleen gehanteerd als er al een serie aanslagen is geweest. De laatste keer dat die fase van kracht was, was een jaar geleden... bij de schietpartij in Toulouse. Maar voorlopig zitten we dus in donkerrood vanwege de acties in Afrika. Frankrijk werd wakker met het nieuws vanochtend... over een mislukte bevrijdingspoging van gevangen Fransen in Somalië. Hoe is dat aangekomen? Nou ja, het is natuurlijk een, een, een verrassing voor heel veel Fransen. Men, men ging naar bed letterlijk met het nieuws dat, uh, dat er een invasie is geweest, uh, een interventie is geweest in, in Mali. Men werd wakker met uh, een bevrijdingsactie, een mislukte bevrijdingsactie, helemaal aan de andere kant van Afrika, uh, namelijk in uh, Somalië. Dus dat was wel eventjes, uh, eventjes schrikken, zeker ook toen bekend werd dat er uh, doden bij zijn gevallen. Dat mogelijk de gegijzelde zelf het niet overleefd heeft. Uh, dat was buitengewoon pijnlijk, te, te, tegelijkertijd kwam de Franse regering al heel snel met de mededeling... dat die operatie in Somalië los moet worden gezien van de acties in Mali. Uh, simpelweg omdat uh, men al lang bezig was... met de voorbereiding van die bevrijdingsoperatie. Er waren al inlichtingen over waar die persoon precies zat... waar die werd vastgehouden. Het was een kwestie van het groene licht geven. Dat heeft Hollande in de afgelopen week al gedaan. Wacht op het juiste moment. Uh, de militairen hadden gehoopt dat ze afgelopen nacht uh, de man konden bevrijden. Dat is niet gelukt, sterker nog... Eén uh, Frans militair is omgekomen en eentje wordt er vermist. Je zei het al, het is Hollanders Eerste Oorlog. Uh, ja, hij is een wat linksige, pacifistische man... die tijdens de campagne ook ja. eigenlijk heeft gezegd... dat hij uh, tegen kolonialisme in de derde wereld is en dat soort dingen. Hoe, hoe, hoe verdedigt hij zijn draai... Die houding van die campagne, die zie je, die zie je niet terug. Uh, het, ik denk dat hij zich heel snel heeft gerealiseerd in het Elysée... dat dit de moeilijkste beslissingen zijn voor een, een leider van een land. Het moment waarop je besluit de levens van de mensen op het spel te zetten. Dus Hollande's toon tot nu toe is sober, plechtig, uh, maar ook resoluut. Hij wijst erop dat de, de operatie in Mali de enige optie was voor Frankrijk... als je kijkt naar de dreigende situatie. probeert ook uit te leggen wat het belang is voor Frankrijk. He. Hij wil echt voorkomen dat Mali een broeinest wordt voor terroristen. Um, hij heeft bovendien een, een direct belang. Er zitten uh, in Mali 6.000 mensen met een Frans paspoort... die beschermd moeten worden. Uh, weliswaar is, Dit is misschien nog niet het moment om nu kritiek te hebben op de president. Iedereen schaart zich nog achter de opperbevelhebber. Maar het moment komt uiteraard... En hoe Hollande dan het land bij elkaar gaat, gaat houden, dat, dat kan beslissend zijn voor zijn presidentschap, denk ik. Dankjewel voor de toelichting. Ron Linker. U hoorde het al, we praten vanavond met Rob de Nijs, die met kerst 70 is geworden. En morgen wordt dat gevierd met een middagvullend programma. Onder meer met Henk Hofstede van de Nits en met Jan Rot in Carré in Amsterdam. Rob. Kost ja. me, het kost me toch een beetje moeite je te zeggen tegen iemand van jaar. Nou, dan zeg je toch gewoon u. Hoor je dat vaker? Ik vind het je ja, vaak, ik vind moeilijk om u te zeggen tegen jou, omdat ik... Zo'n uh, jonkie ben. jij bent een jonkie vergelijken mij in ieder geval. Je staat 53 jaar op het podium inmiddels. Dat is echt ongelooflijk, meer dan een halve eeuw. Uh, ja. Ben je een ander soort artiest geworden in die jaren? Uh, dat hoop ik toch wel. Uh, als je zo terugkijkt, dan, dan zie je toch een andere Denijs, uh, in ieder geval een andere artiest Denijs... Uh, ...die in 1962 uh, zijn eerste singeltje opnam. Uh, het opnemen van een singeltje was überhaupt in die tijd iets heel bijzonders. Uh, veel meer dan nu. Maar bovendien uh, had ik ook iets van als ik maar op dat plaatje kom... ...en dat is natuurlijk allang niet meer zo. Ik uh, ik ben niet alleen een control freak, maar ik, ik, ik maak ook graag zelf uit wat ik, wat ik op de plaats zet. En, uh, ja, dus ik heb in, inmiddels uh, de eindregie wel in handen en dat bevalt mij best. We hadden van de week uh, de jongens van Doemar op bezoek. Jongkies vergeleken bij jou, maar ja, die vertelde toch dat zij nu in de zestig zijn ze, uh, wel moeite hebben met uh, 32 jaar zingen... en de eerste keer verliefd zingen... en dat ze het echt niet meer uit hun strot krijgen. Hoe, yeah. hoe, hoe doe jij dat met Ritme van de Regen? Nou. Dat doe ik heel simpel door uh, dat soort stukken in een, in een uh, nog niet eens zo lange medley uh, achter elkaar uh, te brengen. Dus dat duurt nooit langer dan uh, 20, 30 seconden, zo'n liedje. En dan hebben heb in ieder geval de mensen die daarvoor zijn gekomen, en ik hoop dat er niet zoveel zijn, uh, hebben iets van, oh ja, ja dat was, was toen ook. Voor de rest heb ik... Godzijdank een, een carrière die niet alleen uh, geënt is op liedjes voor, uh, voor pubers en bakvissen. Uh, ik, ik, maak gewoon. ik ben ouder geworden en mijn publiek is meegegroeid. Maar er zitten ook, uh, vind ik persoonlijk, uh, behoorlijk wat jonge, jonge lui in de zaal die, die toch later ingestapt zijn. We hebben net uh, het enige geluid van je, uit je eigen repertoire gedraaid. Maar we hebben ja. ook gevraagd vanavond nummers van anderen waar jij thuis naar luistert uit te zoeken. Wat wordt, wat wordt het eerste nummer daarvan? Dat is uh, Gregory Porter. En uh, dat is... Ja, ik ben een stemmerman. Ik hou van mooie stemmen. Ik hou ook van... Toch uh, een beetje klein geluid. Uh, omdat juist uh, de, de zanger of, of zangeres daarin goed uitkomt. En de ruimte om hem heen ook muzikaal uh, daar is. En Gregory Porter, ja... Ik begrijp niet dat die man niet veel eerder is ontdekt. En hoe heet het nummer? Het nummer heet Be Good... People Be good is her name. And I sing my lion's song and brush my mane. She would and she could. So she pulled my lion's tail and caused me pain. said lions are made for cages just to look at in delight you dare not let them walk around cause they might just bite she knows what she does when she dances 'round my cage and says her name be good be good A name I trim my lion's claws and I, and I cut my mane. And I would if I could, but that woman treats me the same. We good. Gregory Porter. En dat was de keuze van de 70-jarige Rob Denijs. De meeste Nederlanders zijn al binnen een week aan het werk... en komende dinsdag opent ook de Tweede Kamer zijn Poorten weer. Het politiek jaar 2013. Wat zullen de hete hangijzers gaan worden? Ik ga er zo over praten met twee fractieleiders... twee oppositievoerders, Sibon Buma van het CDA... en Alexander Pechtold van D66. Maar allereerst met Thijs verdriet, politiek verslaggever van NRC. Handelsblad. Want Thijs, wat wordt volgens jou de hamvraag dit jaar? Nou, de hamvraag uh, uh, zal zijn, denk ik, of het kabinet erin gaat slagen om de toch hele ingrijpende hervormingen op het gebied van de sociale zekerheid door te voeren. Uh, dat is de taak van minister Ascher, de vicepremier van de Partij van de Arbeid. En die. Uh, ja, hij heeft eigenlijk een dubbele opdracht. Uh, die moet die, uh, dat pakket ingrijpende maatregelen... Uh, verkorting van de WW-duur, uh, beperking van het ontslagrecht... Um, moet hij door de Eerste en de Tweede Kamer loodsen. En hij moet daarbij ook nog op een of andere manier... de sociale partners, de, um, uh, de werkgevers en de vakbonden... op een of andere manier om de tafel zien te krijgen... en tot een deal zien te bewegen. Ik denk dat dat uh, in ieder geval in de eerste half jaar... Uh, heel erg belangrijk gaat worden in Den Haag. Ze willen geloof ik al voor het zomerreces... ongeveer alle bezuinigingen door de Kamer heen hebben. Nou ja, ze zullen wel moeten, want uh, uh, die uh, bezuiniging op de WW bijvoorbeeld... die staat gewoon al in de boeken voor 2014. Nou, als dat op een hele behoorlijke manier uitgevoerd uh, uh, moet gaan worden... dan moeten ze dat gewoon voor de zomer door die twee Kamers heen gejast hebben. Ik uh, ga straks praten met Sybrand Buma en met Alexander Pechtold. Uh, wat, wat verwacht jij van dat soort partijen? Uh, worden die een soort aanhangwagen van de coalitie? Of, of gaan ze echt keihard oppositie voeren, denk je? Nou, ik denk dat ze hun huiden heel duur zullen gaan verkopen. Um, ze zijn gewoon nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat is de harde realiteit die uh, vanaf het begin rondom dit kabinet heeft bestaan. Um, D66 kan samen met GroenLinks uh, de coalitie aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer. De CDA kan dat zelfs in haar eentje. En uh, ja, ze zullen dus, en het is mij ook opgevallen... dat in die eerste maanden van dat kabinet... Uh, beide partijen een, een harde oppositionele toon hebben aangeslagen... tegen VVD en het PvdA. Terwijl ze uh, toch eigenlijk op een aantal van die punten... Uh, je zou verwachten dat ze het inhoudelijk er wel mee eens zijn. Maar het is meer van uh, verkoop je duur. Dat nou, denk ik wel, ja. Wat uh, doet jou zelf het meest aan alle discussies uh, die, die de afgelopen week al zijn gevoerd over ouderen en jongeren en rijk en arm en uh, de solidariteit? Nou, wat ik heel interessant vind is, dat het is die discussie die nu al enige tijd sluimert... en nu van de week weer werd aangezwengeld... Uh, door een rapport over de solidariteit in de zorg. Hè. De zorgkosten, uh, het feit dat uh, lager opgeleiden veel meer zorg gebruiken... en veel minder betalen en dat voor hoog opgeleiden... het precies het tegenovergestelde geldt. Uh, dat, is, dat is heel interessant omdat eigenlijk wat daar gaat, welk besluit daar ook gaat genomen worden... in de komende tijd door, door, door, een, door een kabinet... dat zal eigenlijk de hele idee van solidariteit gaan gaan herdefiniëren. We hebben in Nederland decennia lang gezegd van solidariteit betekent dat je ongeacht je leeftijd of je opleiding of. Wat dan ook, dat we allemaal betalen we een beetje mee aan de verzorgingsstaat. En vervolgens uh, krijgen we allemaal evenveel en even goede zorg. Wat je eigenlijk ziet is dat dat nu steeds verder aan het verschuiven is. En dat partijen, maar waaronder bijvoorbeeld ook de Partij van de Arbeid, zeggen van ja, die solidariteit die is juist niet meer te handhaven. Als er zulke grote verschillen gaan uh, ontstaan tussen hoger en lager opgeleide in zorgconsumptie en in, en in kosten. En ik, ja, dat is een van de dingen die ik persoonlijk interessant vind en die ook zeker dit jaar weer gaan spelen in Den Haag, denk ik. Thijs verdriet van NSC Handelsblad gaf de aftrap... voor het debat dat ik nu ga voeren met Sibrand Buma in Den Haag... en Alexander Pechtold in Wageningen. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Pechtold, ik begin met u. Uh, het was nogal een tumultueus politiek jaar, 2012. Als u even terugkijkt naar hoe u erover dacht vorig jaar januari, januari 2012... hoe zag uw uh, politieke horizon er toen uit? Nou... Als ik voor me keek, dan keek ik naar een onzalig rechtskabinet uh, in Vakka. En als ik naast me keek, dan zat ik, zag ik daar collega Cohen en co collega Sap. Dus wat dat betreft is wel het nodige veranderd. U bent een uh, overlever, zeg maar. Nou, nee. In, inmiddels ga ik uh, wel wat jaren mee. Maar ik, uh, ik behoor gelukkig nog niet tot een historic. Ik zit er nu een jaar of zes, zeven. En ik weet nu wel, inmiddels de klappen van de zweep... maar uh, dat, dat het afgelopen jaar wederom een hectisch jaar was... Uh, dat, uh, ja, dat kunnen we wel vaststellen. Simon Dumas, u was uh, fractieleider van een uh, regeringspartij toen nog een jaar geleden. Hoe zag uw horizon eruit? Ja, nou, ja, Op zichzelf had ik gehoopt dat met het begin van het nieuwe jaar... ik niet meer zou hoeven terugkijken op 2012. Ja, helaas. Maar het, het is dat u het vraagt. Het is niet anders. Nee, um, maar bij het begin in januari uh, was vanuit mijn perspectief het belangrijkste... dat de, de, de raming van de economische groei... En ook de financiële positie van Nederland op dat moment slecht was. En dat ik natuurlijk al zag aankomen en ook bijna wel zeker wist... dat we in de toenmalige coalitie zouden moeten onderhandelen... over hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we dat de economie versterkt wordt... en uh, de financiën weer op orde komen? We hoorden net van uh, Thijs verdriet van NRC Handelsblad... wat er allemaal op ons afkomt en ook op u als Kamerleden afkomt. De bezuinigingen, de WW, het ontslagrecht, de polder... die weer opgetuigd moet worden. De solidariteit die een hele nieuwe definitie moet gaan krijgen. Meneer Pertot, gelooft u in de voortvarendheid... waarmee dit kabinet dat aan kan? Ja. Ja, ik denk dat ze goed hebben nagedacht... onder de kerstboom over de start die ze hebben gemaakt. En dat was natuurlijk weinig florisant. Ze hebben zich echt misrekend in het tempo... waarmee ze een kabinet in elkaar hebben gezet... en de zwaarte van de maatregelen die daarmee samenhingen. Maar... Uh, ik heb ze daar, en ik denk ook uh, iedereen, uh, uh, op aangesproken. Maar ik heb ze ook opgeroepen. Jongens, uh, ga nu zorgen dat je die belangrijke zaken nu wel gaat doen in 2013. En ze hebben nagedacht onder de kerstboom en gedacht van... ja, daar had Alexander Pechtold groot gelijk in, dat gaan we nu doen. Ongelooflijk. Ja, nou niet alleen uh, Alexander Pechtold. Ze waren het zelf ook van plan. Kijk, de, het gaat niet alleen om bezuinigen, het gaat niet alleen om... Uh, hervormen. Het gaat er met name om het vertrouwen weer terug te krijgen... waardoor uiteindelijk naast al die maatregelen die we in Den Haag moeten nemen... de consument weer gaat, uh, geld gaat uitgeven, onze economie weer aantrekt... de banengroei weer, weer gaat toenemen. En ik heb er vertrouwen in dat dit kabinet dat kan. Uh, en wat u nu maar... zegt is toch meer aanhangwagen van het kabinet dan oppositieleider, hè? Mag het uh, buitenboordmotor zijn <gacht> om flink bij te sturen en gas te geven... en te zorgen dat ze in 2013 ook doen wat ze hebben afgesproken. Want vergeet niet, in 2013, uh, en dat hebben ze opgeschreven in een regeerakkoord... ligt alle wetgeving waar een financiële component aan zit in de Tweede, Ka in de Tweede Kamer. Dus het wordt ongelooflijk druk, ze zijn ongelooflijk ambitieus. en D66 wil graag constructief oppositie voeren waar het kan en kritisch waar het moet... Meneer Buma, als je het, uh, het lijstje van Thijs Niemandsverdriet daarnet hoorde... zit er in elk geval één ingewikkelde in, namelijk voor vicepremier Asscher. Uh, hoe hervorm je de WB en het ontslagrecht... en hou je toch werkgevers en werknemers te vriend? Kunt u hem adviseren? Nou, het, het belangrijkste is dat hij het met de werkgevers en de werknemers doet. Want het gaat om de arbeidsmarkt, het gaat om, eh, nou ja, om slagrecht waarover gesproken is. Het gaat om grote dingen. En die moeten ook echt die hervormingen. En het belangrijkste is wat ze voor de kerst hebben gezegd... wij gaan praten met de sociale partners, dat ze dat ook doen. Op momenten als dit is Nederland het sterkst als je samen weet te werken. En vergeet niet, behalve de arbeidsmarkt is er ook nog de zorg. En eigenlijk moet ik zeggen dat ik op de arbeidsmarkt hoopvoller ben dan op de zorg. Niet zozeer dat ze niet met maatregelen komen. Maar ik ben zo ontzettend bang dat ze de bottenbel gaan hanteren. Waar bent u bang die... voor met de zorg? Ik ben heel erg bang voor het afschaffen van uh, de dagbesteding... voor mensen die dat nodig hebben. Ik ben ook bang voor het bijna helemaal schrappen van de huishoudelijke hulp. Het gaat met één arm zwaaien naar de gemeente... die daar gewoon op dit moment niet de mogelijkheden voor hebben. En de mensen die het nodig hebben, die blijven dan uh, achter. En daar ben ik ontzettend bang voor. En wat dat betreft, we hebben daar alternatieven voor. En daar zullen we ook mee uh, aan de slag gaan. En maar ik hoop was, heel het, erg, was het, dat het vorige kabinet waarin het CDA zat... ook al niet zoiets van plan met de AWBZ overhevelen naar de gemeente? Nee, veel, in ve echt veel beperktere mate. Uh, wat dit kabinet doet is veel rigoureuzer. Uh, en met name op de AWBZ en de ouderenzorg gaat dat heel hard erin hakken. Je moet daar veranderen. Dat is zonder meer waar. Het CPB heeft nu ook gezegd: er zijn veranderingen nodig. Maar je kan dat wel op een betere manier U doen. U vindt dit de bot? Dan het, hakken, ja, het hakken en breken wat ze nu doen. En ook weer op. Heel, Alexander Perthalt zei het ook al net. 2014 moet het allemaal ingaan. En dat betekent dat dat in hele korte termijn allemaal veranderd moet worden. Nou, Als je mensen spreekt die daar werkzaam zijn. Of die er zelf gebruik van maken. Of gemeenten die het moeten uitvoeren. Die zitten straks met de handen in het haar. En dan zeg ik. Dan ben ik er als CDA er voor. Omdat met alle mogelijkheden die ik heb, proberen bij te stellen. Meneer Pertot, ook tegen die uh, ja, bottenbel van het kabinet... met de dagbesteding en de huishoudelijke hulp? Nou, Ik denk dat we eerlijk moeten zijn, ook in de plannen van D66. Nou, overigens, ook het CDA, zaten wel dit soort bezuinigingen in de zorg. Kijk, ik, ik steun het idee om uh, dit soort aspecten van de zorg... onder te brengen bij de andere overheid, bij het lokaal bestuur. Uh, ik denk dat dat beter kan dan vanuit Den Haag... Uh, wat jammer is, is dat uh, de bezuiniging uh, direct al is ingeboekt. En dat het dus niet vanuit de filosofie van... op welke plaats organiseer je dat het beste nu is opgeschreven... maar vooral om snel uh, als Rijksoverheid te kunnen bezuinigen. Dus dat zal een stevig debat worden. En ik denk dat het kabinet er verstandig aan doet om, uh, om daar inderdaad ook goed naar partijen... als de onze te luisteren, om, uh, om te zorgen dat die plannen ook wel door kunnen gaan. Meneer Buma stond vanochtend in het Algemeen Dagblad... een uh, interview met staatssecretaris Van Rijn. Die moet dat gaan doen, he, die AWBZ. Ja, en die zegt, uh, kinderen kunnen hun ouders best uh, helpen. We moeten eigenlijk allemaal mantelzorgers worden. Daar hebben we de overheid en al die subsidies helemaal niet voor nodig. Nou, het, het lijkt me zo een CDA-idee eigenlijk. Hij is van de P van de A, maar daar moeten jullie toch zo achter kunnen staan... Nou, als het kan, is het heel goed dat mensen onderling elkaar steunen. Uh, kinderen, hun ouders als ze ouder worden ondersteunen. Uh, dus veranderen kan, veranderen moet ook. Maar het gaat er echt om dat het kabinet hier op hele korte termijn veel te harde maatregelen neemt. Je moet het wel invoeren op de manier dat mensen dat mee kunnen maken. Het is echt niet zo dat op 1 januari 2014... alle Nederlanders ineens de tijd vrij kunnen maken... om hun ouders te gaan helpen of in huis te nemen... als ze niet meer in een instelling kunnen. Dus wat het kabinet doet is met één een, een grote pennestreek die ze in het regeerakkoord hebben neergezet... denken dat de hele samenleving ook wel verandert. En dat is niet zo. Zeker, je moet het stimuleren. Het is heel goed als mensen dat doen. Dat is zeker ook een filosofie die het CDA heeft... Maar je moet het de mensen wel mogelijk maken. Goed, we hebben het nu gehad over een aantal dingen... waar CDA en D66 misschien samen op kunnen trekken tegenover het kabinet. Maar uh, meneer Pechtold, waar, waar gaat u ruzie over krijgen met het CDA in dit nieuwe jaar? Nou, ik, ik, wat, ik, ik vond het jaar een beetje onprettig gestart... toen ik vanuit het christelijke hoek elke keer hoorde... Uh, D66, dat is, dat is zo areligieus. En ze komen nu met allemaal voorstellen over de zondagsrust. Oh, dat de is rijker, toch allemaal zo? Nou ja, dat zijn de zaken waar de al jaren voor pleit. Alleen we maken voor het eerst mee dat er slechts 21 christelijke zetels in de Kamer zijn. En dus nu slaan tot... jullie toe? Nou, dat is niet toeslaan. Dat is net als in de vorige periode het CDA wel eens iets blokkeerde... of zelfs de laatste tijd het SGP met één zetel in de Eerste Kamer... alle uh, discussie op dit gebied blokkeerde. Ja, wij zijn nu wel bezig met een aantal zaken waar al heel lang... Een grote meerderheid van de bevolking zegt... die scheiding tussen kerk en staat die moet zuiverder. Maar ik vond het jammer dat, uh, dat de felheid... waarmee uit de christelijke hoek gereageerd werd... Ja, dat deed me pijn, want ook D66 is juist een partij... die heel veel geloven in zich uh, herbergt maar uh, wel graag duidelijk die scheiding uh, uh, ja, wat, wat, wat pregnanter maakt. En ook een aantal zaken die al, al zo lang slepen... zoals bijvoorbeeld zoiets als die weigeramtenaren... of dat, dat dode wetsartikel over godslastering. Dat, dat willen we nu wel graag regelen. Meneer Buma, u doet D66 pijn. Ja, dat vind ik wel uh, verdrietig zo aan het begin van het nieuwe jaar. Maar de werkelijkheid is dat ik heel goed begrijp... dat D66 deze wensen heeft en ook probeert met deze coalitie... De eigen wensen te gaan realiseren. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat we ook moeten beseffen dat Nederland op dit moment wel voor hele andere vragen staat dan de vragen over bijvoorbeeld de weigerambtenaren. Wij staan voor hele grote uitdagingen als het gewoon gaat om het overeind houden van onze samenleving, als het overeind houden van de, van de veilige verzorgingstaat die we hebben. En dat is denk ik het belangrijkste. Mm. En dan vind ik wat dat betreft veel meer het zoeken naar een gemeenschappelijke moraal in die nieuwe samenleving belangrijk, dan dat we met z'n allen al of niet gaan strijden over eventuele christelijke symbolen. Dus ik vond dat D66 wat, wat snel die kant uitging en veel liever zoek ik naar gemeenschappelijke waarden, waarin we met z'n allen de crisis kunnen. En ja, wat, u, u had het net al over de mantelzorg, we kunnen niet meer alle hel van de overheid verwachten. We zullen als samenleving veel meer samen de schouders eronder moeten zetten. En dat zou ik veel meer een richting vinden waarin ik ook met D66 samen zou willen optrekken dan dat we nou allemaal discussies aangaan over al of niet symbolen uit een christelijk, misschien voor D66 christelijk verleden. Nou, wordt vervolgd deze discussie, denk ik. Ik had nog één vraagje aan Alexander Pech, tot slot. Uh, u heeft vandaag gezegd dat als uh, Jeroen Dijsselbloem naar Europa gaat... of half naar Europa gaat, er een tweede staatssecretaris van Financiën moet komen. Uh, wie moet dat worden? Het nou, moet, moet komen. Ik denk dat het verstandig is. Ik vind het fantastisch als het Nederland zou lukken. En ik vind het echt een succes voor het kabinet wanneer Dijsselbloem die post in Europa kan krijgen. Maar ik wil ook dat in Nederland we een, een bewindspersoon hebben die goed voor het Nederlands standpunt kan zorgen. Uh, de begroting en maar ik alles Ik vroeg eigenlijk samen... of u al een naam wist. Nou ja, daar is het kabinet als eerste aanzet. Ik bedoel, ik hoef hem niet te leveren. Mag het ook skipsen. iemand van D66 zijn? Ik dacht dus u... namelijk aan, aan Wouter Zo... Koolmees van uw fractie. Nou, die, die ligt al nu gelijk de hele nacht wakker als hij dit nog hoort. Nee, uh, dit is een paars min kabinet zoals u weet. En op die manier gaan we uh, het niet tot paars maken. Maar laten we naar de inhoud kijken. Europa is fantastisch. En als Dijsselbloem daar in de eurozone aan de slag kan... dan is dat echt een succes. Maar willen we Dijsselbloem en zijn staatssecretaris... ook nog een sociaal leven geven... dan denk ik dat een extra staatssecretaris helemaal geen probleem is. Ik weet dat Rutte daar allemaal erg angstig over is. Maar van mij zal die in ieder geval de handen op elkaar krijgen. Mag ik u bedanken voor deze discussie, heer. En de hoop uitspreken dat het tussen uw partijen komt tot een discussie over de moraal. Zeker. Graag gedaan. Rob de Nijs, we hadden het al over je carrière, over je loopbaan... maar ook even over je privéleven als het mag. Want vorig jaar ben je opnieuw vader geworden. Hoe is dat? Zeer mooi. Ik, het leven is, is toch wat ik niet had verwacht. Ik denk nou, dat wordt voornamelijk meer energie in dingen stoppen die niets met mijn vak te maken hebben. Maar ja, ik. Uh, dat mannetje is, is inmiddels mij zo dierbaar. En ik ben zo blij dat, we, dat wij hem hebben. Ja, het is gewoon ja. Dat is een van de dingen die ik dan uiteindelijk doe... waarvan de mensen roepen van, uh, kan dat wel en zo... maar ik ben zo vrij om me daar niks meer van aan te trekken. Ik dus zag... nee, het is, uh, het is een heerlijke toevoeging aan mijn uh, privéleven. Ik zag dat hij ook hetzelfde spleetje tussen zijn tanden heeft... waar <lacht> ja. jij beroemd om bent... Ja, ja, ja, het is duidelijk een kind van mij, dus, dus daar hoeven we ook geen roddels meer over te horen. Ben je je leven daar ook weer aan gaan aanpassen? Ik bedoel, ben je vaker thuis, drink je niet meer, doe je aan gezondheid? Uh, nou, aan, echt aan gezondheid doen, zoals uh, sporten en zo, daar ben ik zo vrij in om dat uh, maar even te vergeten. Uh, maar... Niet meer drinken, dat doe ik al een aantal jaren. Uh, dat was ook nodig, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, verder ja, heb ik meer tijd. Want het is natuurlijk niet zo dat ik uh, elke avond een, een avondvullend concert meer doe. Dat deed ik al niet, maar dat, is, dat hebben we dus toch heel langzaam een beetje afgebouwd. Want ik wil wel goed blijven uh, op dat toneel. Dat gebeurt nu, dus ik heb automatisch ook meer tijd voor het kind... Ik pas bijvoorbeeld uh, uh, nu, want ik heb geen, geen voorstel. Nu even uh, kijk ik af en toe op de monitor of het, uh, het kind wel slaapt. Dus dat soort dingen doe ik, ja. Want uh, welk deel van je leven heb je van tournee naar tournee, van hotelkamer naar hotelkamer geleefd? Uh, voornamelijk voor, tot. Voordat ik uh, Jet, mijn, uh, mijn huidige vrouw... en dat is ongeveer twintig jaar geleden dat ik haar uh, ontmoette. Uh, daarvoor ging ik echt uh, het liefste ook... Uh, bleef ik overnachten. Uh, dat gaf mij uh, de mogelijkheid om uh, van het nachtleven te genieten... en van de drank. Uh, ik stoorde daar verder niemand bij. Dat is, dat is over. Maar ik mis het absoluut niet, moet ik eerlijk zeggen. Wat uh, zullen we gaan draaien? Uh, even denken. Nou, ik, ik vind... Uh, uh, Liana Lahabas vind ik, vind ik geweldig. Dat is een hele jonge meid. Heel mooi, dat helpt altijd natuurlijk. Maar in dit geval is ze voornamelijk ook een hele goede zangeres... die, uh, die bovendien prachtige teksten schrijft. En uh, dat hoor je uh, in, in het komende stuk heel sterk. Het, is, het stuk heet Age. En uh, vertelt haar uh, dat ze eigenlijk op jonge mannen valt... maar dat die oude die ze nu heeft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 As long as he does is told. I know that I'm gonna survive the December cold. Somebody to retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul. Age voor u uitgekozen door Rob Denijs. Straks hoort u nog één nummer van zijn hand, althans van zijn keuze. Morgen staan er misschien wel een paar honderdduizend mensen... te demonstreren onder de Eiffeltoren in Parijs. Allemaal tegen het homohuwelijk. Want de nieuwe president Hollande wil zijn verkiezingsbelofte nakomen... om dat homohuwelijk te legaliseren. En, uh, twee gasten waar ik nu mee ga praten... die volgen dat allemaal met bijzondere belangstelling. Want beide zijn in hetzelfde jaar, 2002, in het huwelijksbootje gestapt. Met een man, hier in de studio... Uh, Laurent Chambon, oorspronkelijk afkomstig uit Parijs... politicoloog, nu woonachtig in Nederland. En in Frankrijk zit de Nederlander Peter-Jan Leeman. Hij woont daar en is lid van de gemeenteraad... van een dorp Vergoyant in de Pyreneeën. En ik begin met u, meneer Leeman. Want u heeft heel lang moeten vechten... om uw Nederlandse homohuwelijk ook in Frankrijk erkend te krijgen. Dat klopt. Ja, ik heb... Uh... Bij elkaar denk ik vier jaar lang uh, procedures moeten volgen om mijn huwelijk hier uh, door de Franse overheid uh, rechtsgeldig uh, verklaard te krijgen. De Franse fiscus die vond uh, uh, dat het niet kon dat twee als getrouwd waren. Dus die weigerde in eerste instantie onze gezamenlijke aangifte voor de inkomstenbelasting. Daar heb ik lang voor gevo gevochten samen met een, uh, met een advocaat in, in Parijs. En later, toen dat, toen dat geregeld was, toen wilde ik een stap verder. terwijl ik eigenlijk ook dezelfde rechten heb op, op, zeg maar op het fiscaal gebied voor, voor alles nog wat inclusief successierechten. Dat heeft uh, nog twee jaar lang, uh, langer geduurd. En uiteindelijk via een brief van mij richting uh, president Sarkozy uh, uh, is, dat, uh, is die zaak geregeld. Die zaak lag vast bij het ministerie van Financiën. Maar dankzij mijn brief van de, de toenmalige president is die zaak weer aan het rollen gebracht. En was het toen in 14 dagen geregeld. Waarom duurt het in Frankrijk zo lang? Want wij hebben het homohuwelijk, ik denk, sinds 2000, 2001 misschien. Waarom duurt het in Frankrijk zo lang voordat het gelegaliseerd wordt? Sommige mensen hebben de indruk dat uh, met de, het invoeren van de Pax... Uh, nu tien jaar geleden, de Pax is het een, een, een, de, de samenlevingsovereenkomst... dat daarmee alle rechten gelijk getrokken zijn voor de verschillende mensen. En dat is geen sinds het geval. Uh, uh, bovendien, uh, ik geloof dat 70 of 75 procent van de van de mensen die zich laten registreren als uh, als c zoals dat hier heet... Er zijn, zijn hetero-stellen, met name ambtenaren-stellen... die niet de kosten willen maken een, van een huwelijk... maar wel alle financiële voordelen daarvan willen hebben. Maar met de PAX zijn bijvoorbeeld zaken als pensioen, uh, partnerpensioen helemaal niet geregeld. Oh. Mm -hmm. Om maar eens een belangrijk verschil te noemen met, met het huwelijk. Laurent no, Chambon, um, zijn de Fransen wantrouwender tegenover het homohuwelijk... dan wij hier in Nederland? Een klein beetje. Het, uh, het lijkt uh, langer te duren om te begrijpen... dat het gaat, niet gaat om huwelijk per se, maar om gelijkheid... Maar door die debat dat we nu een paar maanden hebben, is het duidelijker geworden. Het probleem ligt niet per se bij de Fransen, maar meer bij de politici. Aan de ene kant, de, de, de katholieke kerk wil zijn spierballen laten zien. En laten zien dat ze nog bestaan. Ook omdat ze problemen hebben intern. En rechtspartijen, in het bijzonder de UMP van Sarkozy, is aan de rand van explosie. Dus dat is een manier voor ze om te laten zien dat ze ook eenheid kunnen vinden en dat ze ook nog bestaan. Maar was het uh, voor jezelf makkelijk in ja 2002? Was dat dus ja. om uw familie te zeggen: Ik ga trouwen met een man? Ja, ik, ik verwachtte dat zij een beetje uh, tegengaan zou geven, en niet leuk zou vinden. Want een deel van mijn familie in Bretagne is vrij rechts, maar gelukkig hebben ze het super cool gevonden. Dus ik was een beetje teleurgesteld, eigenlijk. <laughs> uh, maar ja, als je vond het kijk, enige eigenlijk, Nou ja, ze vond het cool. En uh, als, je, als je praat met gewoon de de. Ik zou zeggen, ja, ze is een natte vinger, maar 95 hebben echt geen probleem mee. Meneer Leeman, uw man is uh, inmiddels overleden, moet ik erbij uh, zeggen. Maar wat waren de reacties zo bij u in het dorp? Uh, wij wij wij maken, wij hebben, ik woon in een klein dorp van 300 zielen. Uh, We hebben hier acht stellen zoals, zoals ik zelf. Die zijn dan meest er zijn twee Belgische getrouwde stellen bij. Er, was dan, er is dan één Nederlands getrouwde stel bij... En zo hebben we nog vier of vijf uh, stellen van mensen die samenwonen zoals ik. Dat is geen enkel probleem. Het is echt la france profonde, maar geen enkel probleem. En uh, je doet maar waar je zin in hebt, is een beetje, het, een beetje het idee. Het zit bij de kerk, het zit bij de politiek, de weerstand. Maar Laurent Chambon, ja, morgen is dus een demonstratie aangekondigd. Ja. De organisatoren hebben het over misschien wel een miljoen uh, nou, mensen. Ja. Ja. Nou, we zullen zien, ja. Okay. We zullen zien. Uh, dat hebben we in Nederland helemaal nooit gehad. Demonstraties tegen het houden. Nou, natuurlijk. dat is een Franse, is een Franse traditie. Uh, je moet naar Parijs gaan demonstreren. En als je uh, onder de honderdduizend uh, bent, dan is het uh, niet belangrijk. En uh, om echt een succes te boeken, moet je een half miljoen of een miljoen hebben. Dus dat is niet te vergelijken met Amsterdam natuurlijk. Dat is een Franse traditie. Dus dat ligt niet aan de oppositie tegen het huwelijk voor iedereen. Maar politieke traditie in Frankrijk. Meneer Leeman, ik heb een beetje proberen te terugkomen. Wie allemaal hebben aangekondigd morgen te gaan demonstreren... tegen de legalisering van het homohuwelijk? Nou, dan kom je inderdaad op nogal fundamentalistische katholieke groeperingen... rechtse politici, maar ook <tus> moslims. Homo's die zeggen dat ze zich juist erg vrij voelen zonder het homohuwelijk. Een rockzangeres die zich de pers van Jezus noemt. Ziet u er een ja. lijn in, in die demonstranten? Nou, nee, wat mij betreft is het voor het ja, zijn het voor het overgrote deel uh, katholieken... Uh, toch een beetje uh, uh, uh, uh, conservatieve katholieken die het gezin uh, plotseling op een op een uh, het ouderwetse toch een beetje jaren 50-60 gezin plotseling op een groot voetstuk uh, willen zetten en ik, ik uh, al het ja het is, ik denk dat 90 katholieken zullen zijn en dat wordt ook afge, afge de, de de de de kardinaal van uh, Parijs die, die zal zelf niet meelopen in de stoet, maar die gaat wel op de stoep van de, van de Notre Dame staan om, de, om het volk te groeten. De kardinaal van, van Lyon, monsieur, of, ja, monsieur Barbarin, die, die echt homofobe uitspraken heeft gedaan, die zal zeer prominent in de stoet uh, meelopen. Dus ik hou het vooral op katholieken en, en, en een aantal meelopers daarbij. Wat ik veel erger vind overigens is dat er uh, 18.000 burgemeesters en wethouders uh, hebben getekend dat ze dat ze dit soort tegen huwelijken het te, tegen het dat ze dit soort huwelijken niet zouden willen sluiten. Wij hebben er plotseling 18.000 weiger ambtenaren bij. Dus je krijgt je weiger burgemeesters, weiger We krijgen wethouders. Weiger burgemeesters, en bur, uh, wethouders, dat vind ik heel veel erger eigenlijk. Alsof het aan hen is om uit te maken of je wel, uh, wel of niet gaat, uh, gaat trouwen in, in, in je eigen uh, gemeentehuis. Laurence Chambonte, ik vind het ook opmerkelijk dat niet heel rechtspolitiek uh, Frankrijk meeloopt. De UMP, de oude partij van president Sarkozy, loopt wel mee, maar het Front Nationaal niet. Nee, uh, de, de entourage van Marine Le Pen is zijn uh, yeah, heel veel homo's rond haar, bijna iedereen eigenlijk. En zo'n Marine Le Pen is ook bekend om, omdat hij niet homofobisch. is. Uh, dus voor de Le Pen-familie is het echt een probleem. Dus ze zeggen dat ze geestelijk aanwezig zullen zijn, maar lichamelijk niet. En uh, extreemrecht is ook uh, verdeeld op dit verhaal, zoals de, de kerk, die ook verdeeld is, en de rechtse partijen. Dus het lijkt dat er eenheid is rond dit uh, verhaal, maar eigenlijk niet. Als je krabbelt, zie je dat uh, bijna een meerderheid van de mensen ook rechts voor het homohuwelijk zijn. bert jan Leyman, uh, komt het voorstel van president Hollande er wel door, door de assemblee? Door. Ook als je naar de opiliepijnen kijkt, twee derde van de Fransen is nog steeds gewoon voor. Dus Zodra als dit gepasseerd is, zal het hetzelfde gebeuren als wat in de rest van de wereld gebeurd is. Er wordt er niet meer over gesproken. Nou, dan maar kijken hoe het gaat met die weigerburgemeesters hè? En, de, ja. en de weigerambtenaren en de Passtenaar. weigerwethouders. Kunnen we hier ook even uitnodigen, <laughs> hij <laughs> komt vast. Oké, okay, welkom. <laughs> ik, ik wou u beiden hartelijk danken voor uh, deze discussie, Peter-Jan Leerman en Laurent Chambon. En Dag. Rob de Nijs, we hebben nog uh, één plaat van je te goed. Welke wordt het? Ja, dat is een persoonlijke favoriete Dat is een heel tragisch eigenlijk. Eva Kessen is uh, in 96 overleden. Hmm. En uh, toen had nog niemand van haar gehoord. Behalve een aantal mensen die uh, uh, in de obscure gelegenheid kwam, uh, kwamen waar, waar zij optrad. Zij is gestorven. Uh, en uh, opeens... Ontdekte iemand in haar, uh, uh, van, de, van de radio ontdekte een, een, een bandje. En die zei: Wat is dat mooi? Er is dus op een gegeven moment op, uh, op single uitgekomen. En dat werd nota in Engeland nummer 1. Uh, ja, postuum, dus uh, een, een, een, een zangeres die iedereen moet horen. En het stuk wat zij nu gaat zingen is ook de nummer 1: Hit Toen uh, Over the Rainbow. Op ja, de ja. 70, 53 jaar artiest, het is een beetje het moment om terug te kijken op wat waren nou de hoogte en dieptepunten van zo'n hele lange loopbaan. Wat, wat is je grootste trots in al die jaren? Uh, mijn grootste trots ja, is het feit dat ik toch altijd heb, on ondanks de zwarte sneeuw die af en toe viel, uh, dat het me gelukt is om, om uh, uh, te blijven en af en toe ook te verrassen met, met, met nieuwe dingen vind persoonlijk dat dat het belangrijkste is dat je ja je ja je oren niet laat hangen naar een publiek wat altijd maar hetzelfde wil horen maar ja, ik, ik ben altijd mijn eigen weg gegaan. En uh, dat is, was niet altijd makkelijk, maar ik, het is me gelukt en daar ben ik trots op. Je bent waarschijnlijk de zanger met de meeste comebacks ooit, hè, in Nederland? Absoluut, ja. Ze uh, spreken dus nu alweer over een comeback. Dus uh, ja, wat dat betreft heb je gelijk. De 140ste, denk ik. Hey, en die zwarte sneeuw, wat waren de dieptepunten? Nou, de dieptepunten waren echt voornamelijk... Uh, de, de, de hetzers die in de, in de, in de roddelkranten uh, en... De scheiding en, van En, en ja, dat is, dat is niet uit te leggen dat, uh, hoe erg dat is. Uh, dat je zo over de tong gaat en mensen zo walgelijk over je spreken. En zo, uh, nou ja goed, ze hebben het wel eens over karaktermoord. Dat is mij meerdere malen overkomen. En ja, en dan moet je daarna... Op de een of andere manier, hoe weet ik eigenlijk nog niet hoe ik dat gedaan heb... moet je weer laten zien dat je niet zo klootzak bent uh, zoals uh, sommige mensen beweren. En dat is heel moeilijk, omdat je je het liefst natuurlijk ook graag uh, richt op de dingen die belangrijk zijn... zoals uh, in de eerste plaats natuurlijk de muziek en, uh, en, en de liefde die je op dat moment hebt. Het zij zo en uh, ik, ik voel me nu prima. En uh, het tij is toch ook weer uh, gekeerd naar na een aantal rare dingen in het afgelopen vijf jaar. Dus kom aan, hè? Ik, ik ben er weer en uh, ik kan laten zien waar ik goed in ben. En dat is uh, muziceren, zingen. Dankjewel, Rob de Nijs. Graag gedaan. En morgen staat Rob de Nijs dus in Carré. Morgenmiddag met de voorstelling Rob de Nijs, 70. Morgenavond wordt het Oog gepresenteerd door John Jans van Galen. Straks BNN de overnachting. Met daarin een gesprek met de oud-correspondent van de NOS in Latijns-Amerika. De flamboyante Marion van Rooyen En Laurent Chambon, wie is eigenlijk die... Rockzangeres die morgen in de anti-homo-demonstratie meeloopt in Parijs. Dat is Brigitte Bargeau. En Bargeau, dat betekent gekkerd in het Frans. En ze, ja, zangeres, ik vind het een beetje te ver. Ja, ze houdt van media-aandacht. Dus ze krijgt heel veel media-aandacht nu, ja. En waarom denkt ze dat ze de persattaché van Jezus is? Uh, pff, ja, ze moet met haar psychiater over spreken. Ik heb geen idee. Maar ze is raar, ja, inderdaad. Laurent Chambon. Goeienacht.